Uh, Tony en Joost, als jullie ook lekker gaan zitten, Nicole, als jij lekker gaat zitten. Zoals, zoals ik vorige les al heb verteld, gaan jullie vandaag een kaart maken. Stel Nederland voor zonder dijken, dan is het een, een grote delta. En Nederland is voor driekwart gevormd door mensenhanden, in een heel geleidelijk proces. Maar ons landschap zou er zonder die mensenhanden volstrekt anders uh, uitzien. Jamie, je krijgt zoekjes van mij een kaart. Wat was ook alweer de bedoeling? Nederland mag graag wil. Ja, dus je mag Nederland gaan inrichten zoals jij dat graag wil. Als je allemaal even je schriften bijpakt, dan gaan we iets zeggen over hoe je een land inricht. Lieve luisteraar, vandaag vraag ik je je geest te openen voor een gedachte-experiment. Stel je eens voor dat jij ons mooie vaderland helemaal opnieuw in zou mogen richten. Total make over zogezegd. Nederland op de schop. Wat zou je doen? Vast geen slaapsteden meer, zoals Almere. Dat scheelt een hoop files. En die deltawerken, zijn die nogal nodig, gezien de laatste wetenschappelijke inzichten? Friesland kan je teruggeven aan de natuur. Lekker plasdras tussen de gruto's. Wij, van de VPRO, gaven drie professionals een blanke kaart van Nederland. En we gaven ze de opdracht ons kikkerland geheel naar eigen goeddunken en inzicht opnieuw in te richten. Vandaag zijn we trots en blij u het nieuwe Nederland te presenteren dat is ontworpen door... Ja, zegt u het maar. Ja, ik ben Louis van der Kallen. Ik woon in Zoom. Ik zit al 15 à 20 jaar in waterschappen. Dus mijn leven is water. En sinds kort ben ik dagelijks bestuurslid van het waterschap Braamertse Delta. Natuurlijk! Sarah is artistieke vrijheid toegestaan. Daarnaast vroeg aardrijkskunde juf Lonneke Rovers, aan het brugklas van het Mendelcollege in Haarlem hetzelfde. Maar probeer het wel een klein beetje serieus te doen. Dat je bijvoorbeeld ja, toch steden hebt waar mensen kunnen wonen, misschien plekken waar je kunt recreëren, een school om naartoe te gaan. Dus probeer wel te zorgen dat het een land is waar je ook echt kan wonen. Maar je mag het wel met je eigen invulling doen. Dus je mag helemaal maken zoals je dat zelf graag doet. Hoe ziet het perfecte Nederland eruit? Nou, ik, ik ben op een rare manier bezig gegaan. Want Nederland opnieuw in te richten, ik heb gedacht, Nederland is leeg. We gaan eventjes naar 2000 voor Christus. En dat landschap, dat hebben we. En hoe gaan we dat nou inrichten voor 2010? Dus 4000 jaar later. Uh, dan zou mijn conclusie zijn geweest met kennis van u. We bouwen dus geen dijken. We gaan gewoon industrie en fabrieken bouwen op de hogere zandgronden. En laten we zeggen, we beginnen op 2, 3 meter boven ANP. En het gekke is, als we die dijk niet hadden gelegd... dan had het nu grotendeels boven de zeespiegel gelegen... en niet onder de zeespiegel. Want dan had de duizend jaren, dat ja, de dijken al rond de provincie Holland liggen... had de Rijn en de Maas het had sediment aangevoerd... En waren de polders, wat we nu polders heten, die soms drie, vier meter onder de zeespiegel liggen, hadden gewoon ja, boven de zeespiegel gelegen omdat die Duitse grond niet nutteloos de zee in was gespoeld. Wat het gekke is als je naar Nederland kijkt en je realiseer je hoe bijvoorbeeld in Brabant en Zeeland de polders hebben gewerkt, dan blijken de laatste inpolderingen het hoogst te liggen. En dat komt omdat daar langer de natuur zijn werk heeft gedaan. En hadden ze op een heleboel gebieden 100 of 200 jaar gewacht, maar een mens leeft niet zo lang, dan hadden ze die dijk helemaal niet nodig gehad. Dat is het gekke aan ons, ons land. Ja, want We willen Friesland als zelfstandige staat. Nou, ik wil Friesland als zelfstandige land laten worden. vind je eigenlijk wel leuk. En we van ze af? Ja, zijn we van Herenveen af? Ik ben uh, van een deel van Flevoland Natuurreservaten aan het maken. En, uh, ja, ik heb al een paar steden getekend in een afsluitdijk. Ik heb uh, Amsterdam in het midden gezet, omdat het uh, de Holland. hoofdstad is. Ja. Verder ben ik nog bezig. Ik heb de Waddeneilanden eilanden Zeeuwse eilanden genoemd, vond het leuker. En ik heb Nederland-Hollandia genoemd. Ja, ik ben gewoon de steden wat, aan, wat dichterbij aan het zetten, want dan hoef je niet zo ver te rijden. Waarom zou je de steden zo ver bij elkaar weghalen? En ja... Minder provincies, Want waarom zou je provincies hebben? Als je die dijken dan niet zou bouwen en je bent 400 jaar verder, dan heb je eigenlijk een prachtig delta-landschap wat leeg is. Stel je voor, tot de Utrechtse Heuvelrug is het grotendeels water, de zee heeft zijn, uh, zijn invloed. Dat gebied is eigenlijk fantastisch om daar waterwoningen in weg te zetten. En waterwoningen zijn niet woningen op een eilandje, waterwoningen zijn drijvende woningen. Dat zou ik met dat laaggelegen land ook gaan Want Waarom? We hebben in de komende jaren een zeespiegelstijging te verwachten. Ja, de, de regering gaat uit van pakweg 60 centimeter tot 1 meter 30. Hè, de commissie Veerman. Ja. Maar als dat meer zou zijn. En helemaal... die voorspellingen zijn er ook. Er zijn zelfs voorspellingen voor 6 meter in ja. 100 jaar. Dat zijn de extreme. Hè. Niemand ja, weet het ja, natuurlijk ja. precies. Ja, dan zijn waterwoningen eigenlijk de veiligste manier om ons land te gebruiken in de laaggelegen delen. En ook nog eens een keer. De goedkoopste manier. Want dijken kosten onderhoud. En dijken moet je iedere keer opnieuw ophogen. Want de meeste Nederlandse dijken zijn niet helemaal stabiel. Die zakken langzaam ook nog eens een keer weg. palen rotten ook niet meer. Want en, en die palen rotten niet meer. Het, het is gewoon uh, veel beter. Desalniettemin zijn er twee plekken aan de kust waar je zegt... van Ja, we moeten met z'n allen leven. We moeten handelsdrijven. Want we zijn nog altijd wel een handelsnatie. Uh, nou, laten we zeggen, waar nu de Rijnmond ligt en waar nu IJmuiden ligt... Het zou eigenlijk prachtige gebieden zijn om daar de grote schepen te ontvangen die onze goederen aanvoeren. En met wat we al hebben, denk aan Rijnaken, gaan we richting de hoogzandgronden. Denk aan de Veluwe. De Veluwe is dan even geen natuurgebied meer. De Veluwe is omringd door de rivieren. Dat is ideaal om daar onze industrie te vestigen. Dat heeft korte afvoerroutes naar de havens, wat Rijnmond is, en rond het gebied, rond Eemuiden. En halverwege Duitsland. En de andere hoge zandgronden zijn eigenlijk hartstikke mooi om in natuur te leven. Het voordeel van een dergelijk systeem is dat we niet meer bang hoeven te zijn voor het water. Want er is niemand meer die op 7 meter diepte in een poldertje woont. En op zijn dak niet meer veilig is als het water komt. We wonen allemaal beter. We hebben dus ook geen duur dijkonderhoud meer. En wat nog veel mooier is de Duitsers, de Zwitsers, de Belgen, de Fransen, de Luxemburgers leveren ons de grond om nog steeds land te winnen. Want door de sedimentafzetting houden we vermoedelijk de zeespiegelstijging redelijk bij en uh, ja, wordt onze verdediging helemaal niet kostbaar in de zin van dijken. De verdediging is het voorland wat langzaam zichzelf ophoogt en meegaat met de zeespiegelstijging. De zeespiegelstijging. We kunnen die boten die hier zijn, die kunnen dan zo. En dan kunnen ze zo wegvaren. Dus ja, dan wordt Amsterdam maar... nog groter. Ja, maar... En dan wordt Ajax beter. Er strandt de rivier naar Amsterdam. Dus ze kunnen ook gewoon zo gaan. Hoe weet je dat? Dat is niet zo. Oké. Okay. Nou dan kunnen ze via twee kanten. <laughs> oh. Kijk, dan ga ik hier. Deze kan dan naar uh, Denemarken. En dan kan deze naar beneden. Het was slim hè. Een stad, met een, uh, eigenlijk een land met uh, dat uitgaat van één centrale hoofdstad, niet meer Amsterdam, hier een beetje hangend in Noord-Holland, maar rond Utrecht. Echt. En dan allemaal uh, centrale steden. En het is eigenlijk een soort van spinnenweb. Dus uh, iedereen woont langs de, langs de wegen, de spoorlijnen, de kanalen. De, zodat de rest allemaal natuurlijk kan zijn. Dat is veel strakker georganiseerd. Niet alles door elkaar. Ik maak nu uh, stippen op de landkaart. En dat zijn de kleine steden. En die grote vakken, dat zijn de grote steden. En ga je nog iets veranderen? Um, ja, ik wil meer winkels in Nederland. En dat ga ik ook veranderen. Dat staat ook in de legenda. Overal ja. winkels? Nee, niet overal, maar wel meer. In elke uh. grote stad zeker twee winkelcentra. Winkel, uh, maar of... dat is belangrijk. Ja, vind ik wel. Vooral als je een meisje bent. Dan moet je veel kopen. Ja, eigenlijk wel. En uh, hoe heet het? Rotterdam, dat bestaat ook niet meer. Maar is vervangen voor maasvlaktestad stad, met ook een nieuw soort haven. Dat droge gedeelte waar we dus gaan wonen. Ja. Is dat groot genoeg voor heel Nederland? Uh, uh, uh, voor alle bewoners? Kijk, het gekke is, bijna uh, Nederland woont 60% vindt het nodig om op een kluikje te wonen. Uh, in, in de Randstad, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. En dat andere gebied, Overijssel, Drenthe, delen van Groningen, delen van Friesland. De Gelderse Achterhoek, uh, het zandgebied van Limburg en Brabant is meer dan voldoende om ruim en gezond en fris te uh, kunnen wonen. Maar ja, we hebben niet die blanco situatie van 4000 jaar geleden. Dus, maar het is wel eens goed om erover na te denken. Want het gekke is, wij, de Nederlandse regering blijft investeren in de Randstad. Terwijl je vraagtekens moet zetten van, is dat wel duurzaam? Want we leggen infrastructuur aan, niet voor een paar jaar. Infrastructuur, kijk naar de spoorwegen. Sommige lijnen liggen er al 150 jaar. We doen dat soort investeringen voor, bijna voor de eeuwigheid. We graven kanalen voor de eeuwigheid. En als je nagaat dat er voorspellers zijn... die zeggen, die zeespiegel kan wel eens tot 6 meter in 100 jaar gaan... Eén ding is helder. Die 6 meter, als die in 100 jaar zou komen... ...dan kunnen we onszelf daar niet of nauwelijks tegen verdedigen. Dus we moeten eigenlijk gaan investeren... ...als het gaat over infrastructuur, als het gaat over woningbouw... ...als het gaat over industrieterreinen en, en dat soort zaken... ...eigenlijk op de hoger gelegen delen, ja. dat is verstandig. Mensen hoeven niet bang te zijn als het stormt... ...en ik denk dat dat hoe dan ook, hoe snel die opwarming van de aarde ook gaat... ...en de zeespiegelstijging stijgen, hoe snel die ook is... ...het is de toekomst, want of het nou 60 centimeter per 100 jaar is... Dan hebben we over vijf eeuwen toch drie meter. Of die zes meter in honderd jaar. Het zou verstandiger zijn als we naar Nederland op een andere manier zouden kijken. Met respect voor wat er is en is gebouwd. Dit was uh, 65 plus gebied. Wacht even, moet je even zeggen wat het is? Dat is uh, Drenthe. Ja, een stukje van Drenthe. Daar gaan alle bejaarden naar Ja, We ja, zijn geen last van ons en wij geen last van hun. Je opa en oma, die moeten er ook nog doen. Ja, dat zal wel moeten dan. <laughs> Nou, komen we wel op bezoek. Dat wel. Ja, dat Drenthe wel. wordt voor 65-plussers. Ja. Natuurreservaat, uh, een stuk Gelderland. van Gelderland. Natuurreservaat. Meer waddeneilanden. Oh, je hebt nog een serie eilanden boven de... Ja. Luis. Waarom heb je dat gedaan? Nou, meer... meer uh, kan, je, kan je gewoon ook op vakantie in je eigen land... heb je meer, uh, meer gebied. En verder? Limburg, verkocht aan de Belgen. Waarom eigenlijk? Is het niet mooi Limburg? Ja. Nou, we hebben er niks aan, vind ik. Hoe gaat het met jou in Nederland? Goed. Vertel eens, wat heb je gedaan? Um, nou, <start> <uneen> hele grote scholen, want dan hoeven er niet zoveel. So en Texel en Vlieland is natuur. En Amsterdam is verplaatst naar vlakbij de Afsluitdui Afsluitduik. Afsluitduik. Dus helemaal een stuk omhoog gegaan? Ja. Waarom heb je dat gedaan? Nou, oh, vind ik leuk. Dat ziet er, <s> <gulacht> er mooier uit. <gulacht> en hey, Flevoland oh, ja. heb je weer onder water laten lopen? Ja. Waarom? Nou, weet ik niet. Ik vind Flevoland een stom land. Je houdt niet van Weiland? Nee. Die P, wat is dat? Parkeerterrein? Nee, voor de politieke stukje. Oh, politiek. Oh. Oké, okay, dus je mag wat politici in Zuid-Limburg hebben. Ja. En wat politici in Zeeland. Ja. En wat politici in Noord-Oost-Groningen. Ja. En voor de rest nergens politici? Nee. <laughs> nou, we zouden allereerst... ...de politiek duidelijk moeten maken dat ze vooruit moeten kijken. En we zouden ook de politiek duidelijk moeten maken dat ze durf moeten hebben. Want wat is het punt? In de Randstad staat ons grootste economische kapitaal. En vertel nou al die Randstadbewoners maar eens... ...dat hun huis over 30, 40, 50 jaar minder waard is. Want als we de Randstad niet bereikbaar houden worden de huizen minder waard. Als we de Randstad niet bereikbaar houden, worden er geen fabrieken gebouwd. Want die moeten hun spullen kwijt. Als we de Randstad niet bereikbaar houden, daalt dus in concreto de huizenprijzen, de prijzen van de grond enzovoort. En ja, dat is een heel moeilijk verhaal. De meeste mensen hebben een eigen huis en dat is hun kapitaal. En als de overheid gaat handelen op een manier dat hun kapitaal minder waard wordt, wordt die overheid niet gekozen. En dat is nou net het schizofrene van een overheid. Een overheid zou... ...in de toekomst moeten denken, maar de meeste overheden, de meeste politici... ...hebben de durf niet om langer te denken dan, ja. dan hun vier jaar. En voor dit soort ingrepen heb je durf nodig. Want dan moet je tegen die miljoenen kiezers in de landstad zeggen... Ja, we gaan dus even hier niet investeren. Hier geen nieuwe wegen, hier geen nieuwe treinverbindingen. Hier geen nieuwe tram, bus en, en, en fabrieken en huizen. En geen, uh, op te, geen mooier maken van de vogelaarwijken. We gaan die centen elders besteden. En het wordt tijd dat we dat verstandig doen. Heb ik een vraag eigenlijk in het algemeen. Wie had er allemaal havens in zijn kaart gedaan? Is uh, welke? ik heb Rotterdam nog groter gemaakt. Haven. Waarom? Nou, dan is het weer de grootste haven van de wereld. Heel goed, want is het niet meer de grootste haven dan? Uh, nee, Singapore? volgens mij uh, Singapore, ja. Yeah. Uh, ten? Nou, ik heb niet specifiek havens gemaakt, maar ik heb bij Amsterdam heel veel rivieren naar andere grote steden uh, gemaakt. En wat is daar het voordeel van? Zodat je over de rivier naar andere grote steden voedsel en al dat soort dingen kan vervoeren. het hele verhaal nog niet op het bord en wat iedereen en Bente vooral heel duidelijk in de kaart had staan namelijk Bente. De, de, de politiek. Ja, de politiek. Nee, dat was niet wat ik bedoel. Wat had jij door je hele kaart gedaan? Een hele enorme... Oh, een hele grote snelweg. Ja, een hele grote snelweg. Je weet net ook al gezegd, ik gebruik de rivieren om mezelf te vervoeren. Jozef ja, vond voor. wegen belangrijk. Dus vervoer, de functie. En dan is het eigenlijk heel grappig, want Nederland is een land waar vervoer heel belangrijk is. Wij verdienen ook heel veel geld met uh, het vervoeren van producten. En ja, als je al naar de kaart kijkt, die zit helemaal vol wegen. Dus in dat opzicht zijn jullie helemaal niet zo uh, gek ver naast de waarheid als je zegt van ik vind vervoer heel belangrijk. Het wordt echt tijd dat willen we water onder controle houden. En dat is voor miljoenen Nederlanders is dat van levensbelang dat we op een andere manier gaan nadenken en ook door ons kapitaal veilig gaan stellen, want als ooit de dijk in Zuid- en Noord-Holland zou breken, dan bestaat Nederland niet meer. Niet alleen omdat we heel veel doden hebben, maar ook omdat we ons economisch kapitaal, waarvan we allemaal eten, door erin te werken en mee te werken, dat zijn we kwijt. Ik wil het hierbij laten. Ik wil zeggen dat ik vind dat algemeen jullie ontzettend leuke ideeën hebben gehad. Uh, dat jullie mooie kaarten hebben gefabriceerd. Volgende week meer Nieuw-Nederland.